De sprekende taart. Er was eens een koning die door de mensen van zijn land koning Gulzig werd genoemd. Want de koning was zo dik en hield zoveel van gebak dat hij dertien bakkers in dienst had. Een meesterbakker en twaalf hulpbakkers. De meesterbakker heette Bladerdeeg. Alle dertien bakkers moesten elke dag een taart voor de koning bakken. Bakker Bladerdeeg bakte elke dag de grootste taart, want hij was niet alleen de beste bakker, maar ook de grootste van de dertien bakkers. En elk van de twaalf hulpbakkers was steeds een stukje kleiner. En elk van hen bakte een taart die steeds een stukje kleiner was. Het was een leuk gezicht als ze in een rij stonden om de koning zijn dagelijkse dertien taarten te geven. De kleinste bakker was Pieter. Op een dag zei bakker bladerdeeg, je bent zo klein dat ik je vandaag of morgen per ongeluk in een van de taarten stop, omdat ik denk dat je een rozijntje bent. Van die dag af noemde iedereen de kleinste bakker Pieter rozijntje. Hij vond het wel niet zo leuk dat de andere twaalf bakkers hem zo noemden, maar hij zei tegen zichzelf, ik zal ze nog wel eens laten zien dat ik net zo'n goede bakker ben als zij. Op een dag kreeg koning Gulzig een brief. Hij las hem en werd heel boos. Zijn toch al rode gezicht werd nog roder en hij schreeuwde nog harder dan hij normaal al deed. Waar zijn mijn lakijen? Kruiper en Buiger, de lakijen, kwamen aangerend. Kennen jullie mijn vijand, koning Zuurpruim? brulde koning Gulzig. Ja, majesteit, zeiden de lakijen en maakten een diepe buiging. Weten jullie wat hij mij schrijft? riep koning Gulzig. Nee, majesteit, zeiden kruiper en buiger. Dwazen, domoeren, schreeuwde koning Gulzig en hij zwaaide met de brief. Hij schrijft dat zijn meesterbakker Krakeling de beste taarten van de wereld bakt. Hij wil dat we een wedstrijd houden. Wat voor wedstrijd, majesteit? de kruiper en buiger. Koning Gulzig sloeg ze met de brief om de oren. Een taartenbakwedstrijd natuurlijk, idiote. Ga onmiddellijk bakker bladerdeeg halen. De meesterbakker kwam naar de troonzaal. Koning Gulzig vertelde hem over de wedstrijd. Bladerdeeg, je moet binnen een week de beste taarten van de wereld bakken, beval hij. Want dan komt die zuurpruim met zijn bakkers naar mijn paleis. Binnen een week, Majesteit? vroeg bakker Bladerleeg. Koning Gulzig legde een hand op de schouder van de meesterbakker. Een week, Bladerleeg. En als jij en je hulpbakkers niet de beste taarten van de wereld bakken, zal ik jullie hoofden laten afhakken, begrepen? Er was nog nooit eerder zo hard gewerkt in de bakkerij. De bakkers zwaaiden met hun pollepels, rammelden met de taartvormen en lieten hun deegrollers vliegensvlug vlug over grote lappen deegrollen. De grote oven stond dag en nacht aan. Enkele van de bakkers maakten taarten in de vorm van kastelen. Anderen maakten taarten in de vorm van schepen en dieren. Alleen Pieter Rozijntje maakte een klein rond taartje. In een gewone witte taartvorm. Bakker Bladerdeeg was vast heel boos geworden als hij het gezien had. Maar hij had het veel te druk om op Pieterrozijntje te letten. De dag van de wedstrijd brak aan. Koning Zuurpruim en zijn bakkers kwamen naar het paleis van Koning Gulzig. De bakkers van Koning Zuurpruim stalden hun taarten uit op een lange tafel die op het plein voor het paleis was neergezet. Het was een prachtig gezicht. Er waren vistaarten, vleestaarten, groentetaarten en vruchtetaarten. Er was een taart in de vorm van een paleis, een taart in de vorm van een draak, een taart in de vorm van een koets en een taart in de vorm van een troon. Koning Zuurpruim en zijn meesterbakker Krakeling stonden vol trots achter de tafel. Koning Gulzig stond voor een raam en keek toe hoe zijn bakkers hun taarten uitstalden op een andere tafel. De bakkers van koning Gulzig waren zo zenuwachtig dat ze de taarten bijna lieten vallen. Want vlakbij hen stond de beul van de koning. Hij was bezig zijn bijl scherp te slijpen. Er klonk trompetgeschal. Koning Gulzig liep het plein op en gaf koning Zuurpruim een hand. Daarna liepen de twee koningen langs de tafel en proefden een klein stukje van elke taart. Het was heel stil op het plein. Bakker Bladerdeeg en zijn bakkers stonden te trillen in hun schoenen. En de bul ging door met het slijpen van zijn bijl. Koning Zuurpruim begon te lachen. Maar koning Gulzig fronste zijn wenkbrauwen, want de bakkers van koning Zuurpruim hadden de beste taarten gebakken. Bakker Bladerdeeg en zijn bakkers keken angstig naar de beul... die voelde of zijn bijl al scherp genoeg was. Jouw bakkers hebben gewonnen, zuurpruim, zei koning Gulzig. Maar voordat je naar huis gaat, moet ik je nog iets laten zien. Ik laat al mijn bakkers het hoofd afhakken. Koning zuurpruim grinnikte. Nou, oh, als je erop staat. Jouw hoofd gaat er het eerst af, Bladerdeeg, zei koning Gulzig. Arme bakker bladerdeeg. Hij ging op zijn knieën zitten en boog zijn hoofd. Hij sloot zijn ogen. De beul tilde de bijl op. Maar opeens zei een zachte stem. Ho, ho, wacht een zeven. Iedereen keek naar de tafel waarop de bakkers van koning Gul zich hun taarten hadden uitgestald. Aan het einde van de tafel stond een kleine ronde taart in een gewone witte taartvorm. Maar de taart sprak tegen hen Koning Zuurpruim heeft helemaal niet gewonnen ik ben de beste taart want ik kan praten oh riep iedereen op het plein hé hey, riep koning Gulzig en Bakkerbladerdich verbaasd bah riep koning Zuurpruim Koning Gulzig keek koning Zuurpruim vol trots aan en zei op hooghartige toon uh, vertel me eens, mijn beste zuurpruim. Kunnen jouw bakkers een sprekende taart maken? Koning zuurpruim keek nog zuurder dan hij normaal al deed. Kunnen jullie een sprekende taart maken? vroeg hij aan zijn meesterbakker Krakeling. Wat bedoelt u, majesteit? stamelde bakker Krakeling. Wat zou ik bedoelen? Kunnen jullie een taart maken die kan praten? schreeuwde koning zuurpruim. Nou, uh, dat, dat denk dat weet ik niet, stotterde bakkerkrakeling. Koning Zuurpruim was heel boos en gaf zijn meesterbakker een draai om de oren. Iedereen op het plein moest heel hard lachen. Koning Gulzig lachte zo hard dat hij bijna achterover in de taarten viel. Dat heb je heel goed gedaan, bakkerbladerdeeg, zei koning Gulzig. Als beloning mag je mijn hand kussen. De meesterbakker kuste de hand van de koning. Vertel me eens, Bakkerbladerdeeg, wie van je bakkers heeft die sprekende taart gemaakt? Hij mag ook mijn hand kussen, zei Koning Gulzig. Ik weet het niet, majesteit, zei Bakkerbladerdeeg. Hij draaide zich om en keek naar zijn bakkers. Ze stonden in een rij en ze schudden allemaal nee met hun hoofd. Maar Bakkerbladerdeeg vergat ze te tellen. En hij zag niet dat er maar elf hulpbakkers in plaats van twaalf stonden. Nou, het doet er niet toe, zei koning Gulzig. Het is een wonder, zullen we maar zeggen. Maar berg die taart wel goed op. Misschien hebben we hem nog een keer nodig. En daarna zullen we feest vieren. Bakker Bladerdeeg droeg de geheimzinnige taart voorzichtig naar de bakkerij. Hij zette de taart op een plank in de keukenkast. De hele avond werd er feest gevierd in het paleis. De bakkers mochten bij de koning aan tafel zitten... Ze hadden het zo naar hun zin dat ze niet merkten dat Pieter Rozijntje veel later binnenkwam en op zijn stoel aan het einde van de tafel klom. Zijn haren, zijn muts en zijn kleren zaten vol sliertjes deeg, maar hij keek heel gelukkig. En niemand, niet de koning, niet de andere bakkers en zelfs niet Bakker Bladerdeeg, vroeg hem waar hij was geweest.